met het NOS Journaal. Nederland heeft zich ontworsteld aan de crisis. Het gaat beter dan verwacht, maar nog niet goed genoeg. Minister Dijsselbloem heeft dat gezegd bij de aanbieding van de miljoenennota in de Tweede Kamer. De werkloosheid is te hoog en daalt te langzaam, zei Dijsselbloem. Het herstel was het eerst zichtbaar in de export. Toen trokken de investeringen aan en nu geven ook de consumenten meer uit. En de huizenmarkt is bezig aan een inhaalslag. Dijsselbloem zei verder dat door de economische groei de belastinginkomsten toenemen en het overheidstekort flink terugloopt. Het kabinet hoopt dat er meer banen komen als de lasten worden verlicht. De vakbonden zijn sceptisch over de plannen van het kabinet om de werkloosheid te bestrijden. De FNV vindt de werkloosheid onaanvaardbaar hoog. Eerlijke verdelen van werk is absoluut noodzakelijk. Het CNV vindt dat het kabinet veel over de werkloosheid zegt, maar niet met concrete plannen komt. En vakbond de Unie zegt dat het kabinet werklozen geen perspectief biedt. De bond stelt verder dat vele ouderen het gevoel hebben dat ze kansloos zijn op de arbeidsmarkt en daarom niet meer solliciteren. De Defensievakbonden zijn niet onder de indruk van de verhoging van het Defensiebudget. De Defensie krijgt volgend jaar 220 miljoen euro bij, maar de bonden noemen dat bedrag misleidend. Het kabinet gaat alleen maar iets minder bezuinigen dan het van plan was, zeggen de bonden. De Duitse bondskanselier Merkel wil volgende week een extra top met Europese leiders over de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Volgens Merkel kunnen Duitsland, Oostenrijk en Zweden de last van de crisis niet meer met z'n drieën dragen. Gisteren strandde een Europees overleg over de verdeling van vluchtelingen. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken... werden het niet eens over de verspreiding en opvang van 120.000 mensen. Het weer langs de kust een stevige wind, soms stormachtig. Verder vallen er wat buien, de meeste in het noordwesten. Het is 15 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en regen. Ook dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS ZFM, Verkeersupdate.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 Je krijgt een overzicht van de files in de Randstad die meer dan vijf minuten vertraging opleveren. Dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Blarikum en de afrit Bunschoten, 10 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij de Wijkertunnel door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via de Velsertunnel, daar staat inmiddels wel een korte file. De andere kant op op de A9 ook file bij Beverwijk, daar staat 2 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam, tussen knapend Prins Klausplein en de afrit Berkel en rode acht kilometer, dat is ook de naslip van een ongeluk. En heel veel vertragingen is er op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22 3 kilometer en 40 minuten vertraging. En dat zijn natuurlijk ook allemaal omrijders vanwege de afsluiting van de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinvol.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 Van ja. ja. Hier ben ich geboren und laufe durch die straße Ken die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 Als je goed Ik a ghost town.